4 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De gouverneur van Istanbul heeft onverwacht zijn steun uitgesproken... voor de demonstranten in de Turkse stad. Dat deed hij via Twitter. Hij schrijft dat hij graag tussen de betogers in Gezi Park zou willen zijn. Bovendien bood hij zijn excuses aan voor het harde politieoptreden in Istanbul. Hij spreekt van individuele fouten en excessen. De gouverneur kreeg veel kritiek op de manier waarop de oproerpolitie... probeerde de betogingen de kop in te drukken... Het protest in Istanbul is uitgegroeid tot een landelijk protest... tegen de Turkse premier Erdogan. De Duitse bondspresident Gauk heeft de stad Halle bezocht. Halle werd vorige week zwaar getroffen door het hoge water. Het waterpeil was het hoogst in 400 jaar en het historische centrum liep onder. Veel geëvacueerden kunnen al dagen hun huis niet in. Gauk was zichtbaar aangedaan door de schade en noemt de situatie ongelooflijk. Halle ligt aan een zijrivier van de Elbe. In en bij de stad Maagdenburg moeten nog eens 23.000 mensen hun huis uit... vanwege het hoge water van de Elbe. De rivier staat daar meer dan vijf meter hoger dan normaal. Delen van Maagdenburg staan al onder water. Tsjechië en Hongarije zijn bezig met het versterken van dijken langs rivieren. De coalitie van PvdA en VVD zal niet tornen aan de afspraken over de WW... zoals die in het sociaal akkoord staan. Dat zei PvdA-leider Samsom in het tv-programma Buitenhof... Gisteren waarschuwde FNV-voorzitter Heerts... dat het sociaal akkoord van tafel gaat... als het kabinet het tweede jaar van de WW-uitkering... toch verlaagt tot het niveau van de bijstand. Hij reageerde op uitspraken van VVD-fractievoorzitter Zeilstra... die zei dat er extra moet worden bezuinigd, onder meer op de uitkeringen. Het weer, vooral in het noordwesten en zuidoosten bewolkt... het is droog en 14 graden op de wadden tot een graad of 20 in het binnenland... staat een vrij krachtige noordenwind... Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dit was het NOS-journaal. Aan WB Verkeersinformatie. Er staan files door werkzaamheden op de A2, Belgische grens richting Maastricht, voor het knooppunt Europaplein, 2 kilometer. A7 Zaandam richting Hoorn bij Purmerend 2 kilometer. Een ongeluk op de A10 de Ring Oost van Amsterdam richting Amersfoort tussen Scheiding Wouden en knopend Watergaasmeer 4 kilometer. Bij Watergaasmeer zijn twee dichter blijft er eentje open. En op de A10 de Ring West richting Den Haag tussen knopend Koemplein en Westpoort 2 kilometer. Door werkzaamheden op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knopend Rijn en Woerden 5 kilometer. Verkeer richting Den Haag kan ook omrijden via Amsterdam.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 Het derde uur op deze zondagmiddag beginnen we natuurlijk in Parijs. De mannenfinale tussen Rafael Nadal en David Ferrer. Jan Rolfs. 6-3 Nadal, eerste set. 1-0 voor Nadal in de tweede set. David verreserveert op 15-0. Mooie strijd hier op Roland-Goros in Parijs. Wie wordt er Nederlands handbalkampioen bij de mannen? Volendam of de Lions? Richard van der Maden. Ja, ik denk dat het Volendam wordt. Hoewel de voorsprong van 9 doelpunten is teruggebracht door Limburg Lions... tot een marge van 6 26-20. Iets meer dan 6 minuten nog in deze finalewedstrijd in Volendam. En nu zelfs een strafworp voor Limburg Lions... En Verre Jans klopt daarin Martijn Kappel. En zo is het verschil. Vijf doelpunten is het misschien nog mogelijk. Maar ik denk dat het heel lastig wordt voor Limburg Lions. En ondertussen doen de Nederlandse handbalvrouw het uitstekend in de WK kwalificatiewedstrijd tegen Rusland. In Rostock, dus uit Leid-Nederland met 21-16. Jake Alsband uit de jaren 80 en Centerfold. We gaan naar Jan Roelfs, naar Center Court daar. En op Roland Garros voor de mannen enkelfinale. Ja, Rafa Nadal op uh, 2-0. Heeft zojuist de service van Ferrer gebroken. En hij speelt fantastisch hoor, Nadal hier weer met een. Een soort hele korte voorrend die hij om het net heen krult. De baan uit Ferrer, geen schijn van kans. En de kleine Valenciaan oh, loopt toch zil. een tikkie moedeloos nu over de baan. Het is alweer 40-0 voor Nadal in zijn eigen servicebeurt. Ik zag wat spetters, dan uh, halen de Fransen meteen hun paraplu uit uh, de broekzak. Maar ik zie nog maar één of twee paraplu's. Laten we hopen dat we het droog houden als Nadal hier serveert naar de bekken van Ferrer. En ook zijn eigen servicebeurt binnenhaalt. Ja, Ferrer. Af en toe niet echt scherp, maakt te veel fouten met zijn backhand. En daar profiteert Rafael Nadal van. Tien jaar geleden stond hier Martin Verkerk in de finale. Nadat hij had gewonnen van Moya in de kwartfinale. Grote verrassing. In de halve finale versloeg hij Correa. Maar Twan van Wie verloor Verkerk uiteindelijk in de eindstrijd. Ferrero: ja Jan, kom op. Hey. <laughs> Dat is eitje, eitje jongen. Ik, ik, ja goed, volgende keer moeilijkere vraag. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ondertussen gaat het trouwens uitstekend met de Nederlandse handbalvrouw. 24-17, zeven doelpunten 10 minuten voor tijd dus. En eens kijken hoe de sfeer daar is in Volendam bij de Nederlandse handbalmannen. Richard van der Maren. Ja. Feestmuziek, muziek hier natuurlijk ook in uh, Volendam. Want uh, zij gaan voor de zevende maal in tien jaar tijd de landstitel weer eens binnenslepen. Dat is toch bijzonder knap van deze ploeg onder leiding van Mark Semets. Tweeënhalve minuut nog de voorsprong. 27, 22. En het geroutineerde Volendam gaat die marge natuurlijk nooit meer weggeven. Rijgersberg, Adams van Limbeek. Het zijn de spelers in de opbouwrij. Belangrijk beschutters schutters bij Volendam. Er wordt nog één keer goed verdedigd door Adams. De broer van Jasper die bij Volendam. Zo'n belangrijke rol speelt. En dan nog eens een keer een aanval opgezet. Vanaf de linkerkant dan weer zo'n schot van Adams tegen de keeper aan. Daar staat Hoyting. En dan in de tegenaanval misschien nog een goal van Limburg Lions. Prima trouwens. Deze snelle break uitgevoerd. En de goal wordt gemaakt door, dat is uh, Krijntjes, die dan 27-23 maakt. Twee minuten en een heel klein beetje nog in deze derde wedstrijd. Waarin Volendam dus uiteindelijk de beste bleek. Het meeste over had nog. Conditioneel toch ook bijzonder sterk bleek. En zeker in het begin van de tweede helft een beslissend gat sloeg. En wegliep naar een marge van negen doelpunten. Daarna dachten ze toch een beetje we zijn er al. Ging het uh, wat makkelijker allemaal. Wat uh, nonchalant werd er hier en daar gespeeld. En Lions kroopt toch weer iets dichterbij. Maar de tijd is te kort om dat gat nog helemaal te dichten. De Limburgers nu in balbezit. Aan de linkerkant met Ferryans. De speler op middenopbouw die de lijnen moet uitzetten. Aan de linkerkant komt nu Roel Adams. Het wordt dan via een bal richting de cirkel. Maar dat mislukt ook weer aan de kant van Lions en Kappel. Uitblinker aan de kant van Volendam. Want het is ook erg belangrijk. Keepers in de finale wedstrijden. Welke keeper pakt de meeste extra ballen? Het is van beslissend als het er echt om gaat. Het publiek hier in Volendam gaat erbij staan allemaal. In dat prachtige oranje gekleurd zij bedanken de ploeg voor weer een geweldig seizoen. De beker werd gewonnen vier weken geleden. De Supercup aan het begin van dit seizoen. En nu dus ook de landstitel voor de vierde maal op rij. Bijzonder knap en ook nog een 7 meter krijgt Jasper Adams mee. Van de uitstekend leidende scheidsrechters Ed van Eck en Peter Bol. Het meest ervaren scheidsrechterskoppel van Nederland... En ook uh, vandaag hadden ze de wedstrijd weer uitstekend in de hand. Hoewel het soms wel heel erg hard was. Veel tijdstraf. Ik heb er in totaal negen geteld. Vijf aan de kant van Limburg Lions. Vier aan de kant van Volendam. En nu met 52 seconden op de klok is het. De strafworp. Die wordt benut door Boy van Limbeek. En zo maakt Volendam dus zijn 29ste doelpunt. Ik kan het bijna niet zien. Want er staan allemaal mensen voor het wordt. Het maakt het allemaal niet zoveel uit. Want Volendam... ...gaat kampioen worden van Nederland voor de zevende maal. Dus ik heb het al een aantal keren gezegd. En er wordt ongelooflijk feest gevierd hier om mij heen. Op de tribunes ook de Reservebank viert feest. De handen gaan daar omhoog bij Matthijs Vink... ...die toch al zoveel heeft meegemaakt als handballer ook in Spanje. En dan ook nog een opstootje nu in die laatste seconde. Dat is toch jammer. Tussen deze twee ploegen die zo aan elkaar gewaagd waren dit seizoen. Een beetje geprovoceerd wordt er daar met name door Joey Duin bij Roel Adams. Die dan wordt tegengehouden door de ervaren Tom Schilder. Jammer dat dit uh, toch nog weer gebeurt in, uh, in deze wedstrijd. Een twee minuten tijdstraf is er denk ik voor uh, Roel Adams. Ed van Eck, de scheidsrechter, staat erbij. Ook een speler van Volendam moet eraf met twee minuten. Twintig seconden moeten nog gespeeld worden in deze finale wedstrijd. De eerste. Het eindigde in 24-22 hier in Volendam. Vorige week waren de rollen omgedraaid. 26-23 in het voordeel van Limburg Lions. En dus was er net als vorig jaar een derde wedstrijd nodig. Ook vorig jaar ging het tussen de Lions en Volendam. Maar keer op keer is het dus Volendam dat de sterkste is gebleken. Heel vaak was het verschil één doelpunt. Heel af en toe was het twee doelpunten. Maar vandaag is de marge dus veel en veel groter. Is het zelfs 25. Vijf... Doelpunten in het voordeel van Volendam. En is het dus een enorme... Anticlimax geworden voor Lions. Na toch al een heel mooi seizoen. De laatste 15 seconden worden dan weggespeeld. Met Lions in de aanval. Vier veldspelers nog aan de kant van Volendam. En dan vallen er natuurlijk gaten in de dekking. Bij Volendam wordt er gescoord door Martijn Meijer. Tel ik af. 29, 57, 58, 59. En dan is het feest, het is het een heel groot feest. Hier in Sporthal Boperdam in Volendam. Weer een prijs. Weer een prijs voor Volendam. Zij pakken de zevende titel in tien jaar tijd en winnen van Limburg Lions in de derde wedstrijd met 28-24. Altijd op één langs de lijn. to live and a time to die A time to fall and a time to fight the good life Every word is just another lie I wonder why I do even try I'm wishing that someone was near me now Letting me know I'm okay That I'll survive Down to Radio 1, cd, set, sing-along, songs, Anouk en the good life. Het Nederlands voetbal elftal vervolgt zijn Aziatrip in China... naar de 3 0 overwinning op Indonesië... is Nederland daar inmiddels neergestreken in China... om daar komende week vriendschappelijk te gaan spelen. En het Nederlands elftal wordt op de voet gevolgd door Bert Maaldering. Bert, goeiedag. Ja, goeie, goedenavond. Ja, goedenavond voor jou. Zes uur later is het daar in China. Hoe zijn de omstandigheden daar? Is dat niet te vergelijken met Indonesië? Nee, nee, want uh, ik... Uh... Ik had verpij dat ik mijn jas niet had meegenomen, want het heeft hier de hele dag geregend. En Ik vond het een beetje Nederlands weer, dat zal, uh, dat, ja, dat kan ook makkelijk hier, dat zal morgen wel weer anders zijn. Maar dat was vandaag regen, regen, regen, regen. En de ontvangst, was die wel enigszins te vergelijken met Indonesië? <laughs> nou, het was allemaal heel raar, de Nederlands elftal die is vooruit gereisd. Die waren hier al gisteravond en wij hebben een nachtvlucht gehad en zijn vanochtend af aangekomen. En ik heb er meer met mezelf bezig gehouden dan met het Nederlandse elftal. Want in China is het zo, uh, als je met een camera het land binnenkomt, dan kan dat wel eens ingewikkeld zijn. En dat was vandaag ingewikkeld. Want we mochten het land niet, Ja, wij wel. Maar de camera niet. En dat heeft eigenlijk de hele dag geduurd voordat uh, die camera het land binnen was. Want dat had te maken, er moest een borst gestort worden door iemand. Weet je wel, geld moet er allemaal over tafel komen. En dat heeft gelukkig, de Chinese voetbalbond, heeft dat voor mij gedaan. Dus uiteindelijk, toen het al donker was, toen kwam mijn camera het land binnen ge... Uh, getrippeld eigenlijk. Dus wij hebben voor vanavond voor Studio Sport een reportage gemaakt die grotendeels deels met een uh, huistuin en keuken telefoon is uh, gefilmd. En ondertussen en... We uh, nog wel we iets kunnen pakken. volgen van de training? <laughs> nou, niet heel veel. Nee, ik, nou, iedereen heeft getraind. Ik heb natuurlijk wel een beetje opgelet. en in de, uh, Al vrij snel naar de warming up uh, gingen Del Jan Maat en uh, Jermaine Lens in de dugout zitten. Kleine, kleine blessuretjes, kleine dingetjes. Maar uh, heel veel meer dan dat... Uh, heb ik eigenlijk niet gezien en deden ze ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Nee, Oké, okay. dus of Van Gaal gaat experimenteren tegen China, dat, dat weten we niet. Hoe bevalt overigens de nieuwe rol van Snijder? Dat is toch een andere rol dan die voorheen had bij Oranje? Ja, ja alleen hoe dat bevalt, dat uh, door dat tijdsverschil en door die vluchten van Oranje... hebben wij eigenlijk Snijder niet meer gesproken sinds de wedstrijd. En dat lijkt voor mij ook al een week geleden eigenlijk. En morgen is er weer een mogelijkheid om met Snijder te praten. En dan ben ik wel benieuwd, want uh, de man die vandaag jarig is... Snijder is vandaag 29 geworden... ...heeft denk je nog nooit uh, ja, zo'n treurige verjaardag gehad... ...want het lijkt wel als alles ontnomen wordt. Eerst die aanmoedersband en dan de geruchten uit Turkije... ...dat ze daar misschien ook nog van hem af willen. Of de mensen dat hij de uh, koop zou zijn voor veel geld. Ja, dat lijkt me wel geen, geen leuk, uh, leuk bericht voor, uh, voor onze wedstrijd hier in het verre China. Tot slot, uh, het Nederlands elftal van Indonesië wisten we wel, daar gaan ze van winnen. Uh, China, hoe sterk zijn ze en hoe serieus wordt deze wedstrijd genomen? Ik heb werkelijk, ja... Bij Indonesië wist je dat ook niet. Dan dacht je van, daar nou wandelt Nederland overheen. Maar toen gingen de omstandigheden tegenwerken. Natuurlijk een ander elftal. Ja, hier zal zeker gewonnen worden. Maar uh, ik sla dan geloof ik wel de bondscoach na. Dat uh, uitslagen van 10-0 niet meer zo voor het oprapen liggen. En zeker niet, uh, ja, niet tegen China. Dus uh, ik heb geen idee, maar ik mag aannemen dat je gewonnen wordt. We gaan ervan uit. Bert Maaldrink, dankjewel. En uh, blijf het Nederlands elftal volgen daar in Azië gaan wij weer even naar Roland Garros de tennisfinale tussen Rafael Nadal en David Ferrer Jan Rolfs Eerste set Nadal 6-3. Tweede set 3-1 voor Rafael Nadal. Heeft dus een breekvoorsprong. voorsprong. Maar nu in zijn eigen servicebeurt staat het 0-30. Omdat Ferrer toch wel heeft dat hij iets meer moet gaan variëren. Iets meer risico ook moet gaan nemen. Hij heeft een paar korte balletjes gespeeld. Een paar dropshots. Die lukte. Daar kon Nadal niet bij. Nu de service van Nadal. En dan jaagt hij de bal weer in de backhandhoek van Ferrer. En die kan daar dan helemaal niks mee doen. Bij Vlagen lijkt het alsof het tempo uh, Ferrer wat te machtig is. Het tempo dat Nadal natuurlijk vooral met zijn voorhand Speelt en dat hij toch af en toe uh, onwennig is ook aan, aan de backhand kant en daar toch altijd die strakke backhand moet spelen, die vlakke backhand moet spelen, daar ook het voetenwerk voor heeft, omdat hij eigenlijk die slice backhand niet heeft. Die heeft Nadal wel, die kan wat meer variëren en Nadal heeft wat dat betreft veel meer opties dan Ferrer. Maar goed, het is nog niet gedaan. Het is inmiddels uh, 15:30 in de service van Nadal, dus bij die 3-1 voorsprong voor de Spanjaard in de tweede set. Het uh, misert een beetje in Parijs, maar het kan gewoon getennis worden en ver Rechts scoort hij met een goede backhand en heeft dus twee breekpunten en kan dus weer een beetje terugkomen in die tweede set. King Floyd, eind jaren 70, another brick in the wall. Het gaat nog steeds uitstekend met de Nederlandse handbalvrouwen. Ze leiden met 30 tegen 20 in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland. En er zijn nog maar twee minuten te spelen. Jong Oranje weet zich tijdens het EK onder 21. In ieder geval gesteund door een paar honderd Oranje-fans op de tribunes. Ik praat over voetbal. En die fans komen niet over uit uh, Nederland. Nee, de supporters wonen in het gastland in Israël. De Nederlandse gemeenschap daar is erg hecht. En dan, eh, en dan, als dan ook nog eens een keer de nationale voetbaltrots op bezoek komt. Een bijdrage is dit van Edwin Cornelissen. Ik zag niet dat ze die wedstrijd om 7 uur. 7 uur zullen ze moeite hebben, maar de ja. Zes ja. uur? 6 uur het is... uur begint denk ik wel. Nee, 7 uur. Het is uh, Nederlands praten in de straten van Tel Aviv. Waar zijn we eigenlijk precies nu? We zitten gezellig op het terras uh, in, in Jaffo. Dat is een, uh, ja, een buitenwijk van Tel Aviv, uh, zeg maar het, echte, het oude gedeelte. ...over voetbal te, te praten. Met uh, een viertal Nederlanders bij elkaar. Want er zijn nogal wat Nederlanders hier, hè? Ja, we hebben een, ja, een grote, grote gemeenschap, een hechte gemeenschap... ...die een hoop dingen organiseren. En uh, ja, we verwachten ook weer uh, grote oranje steun... Uh, ...tijdens het voetballen uh, de komende, komende week. Uh, ja, precies. Daar moeten we even over hebben. Want dat EK onder 21, uh, leeft dat hier onder de oranje fans, de Nederlanders? Ja, uiteraard. Uh, we, we gaan met een groot uh, oranje club naar, naar de wedstrijden toe. Uh, wat we gehoord hebben is dat, dat ja, de Nederlandse fans de enige zijn die georganiseerd in grote aantallen de wedstrijden gaan bezoeken. We hebben hier in Israël een club, het Dusforum. Die organiseert bij dit soort evenementen. Ja, gewoon dat we met elkaar naar het voetbal gaan kijken. Of ja, ook andere evenementen zoals Koniinnedag, Sinterklaas en alles. Dus ja, dat leeft enorm hier zo. En ja, we gaan nu naar, het, naar de wedstrijden. met zo'n 300 Nederlanders in het stadion. Dus ja, we gaan, we gaan er een mooi oranje feestje van maken. Je hebt het dus een beetje op touw gezet, hè? Die, die hele kaart uh, inkoop eigenlijk. Want uh, uh, is het nog makkelijk om daar kaarten voor te krijgen? voor zo'n hele groep. Nou ja, dat is wel een probleem inderdaad. Want allereerst zit je natuurlijk allemaal verspreid als mensen het alleen gaan kopen. Dus we hebben gelijk een, een vak gearresteerd voor onszelf. Uh, daarnaast, ja, het, het is het eerste evenement, echt grote voetbal-evenement in Israël. Dus uh, die kaarten gaan enorm hard. De Israëliërs die, die hebben massaal ingekocht. En alle wedstrijden zijn dan ook uitverkocht. Uh, die wedstrijden zijn uitverkocht, maar toch die, die paar honderd Nederlanders die komen er wel in. Zeker ja, dus die kaarten die hebben we vanaf het begin gelijk uh, voor ons gereserveerd. Dus die hebben we allemaal. Dus uh, wij zitten vooraan in het oranje. Allemaal. Ja, oranje is verplicht. Uh, dus uh, iedereen komt wel goed in het oranje uitgedost. Uh, daarnaast hebben we ervaring met andere evenementen hier. Dus uh, er is voldoende oranje aanwezig. Uh. Hoe uh, zullen die uh, mensen in Israël dat gaan vinden? Van die knotsgekke fans op die tribune. Staan ze daar raar van te kijken, denk je? Allereerst, uh, Holland heeft hier een streepje voor natuurlijk. En uh, daarnaast hebben we met de vorige EK's en WK's hier... Uh, op grote beeldschermen oranjefeesten georganiseerd. Nou, dat ging op een gegeven moment als een lopend vuurtje, als echt uh, het, warmste, het hotte stick in town. Uh. En we hebben zelfs een aantal keren echt uh, het, uh, het nieuws gehaald hier. Zo zijn ze geopend met het grote oranjefeest van ons. Dus, uh, nou, ja, dat vinden ze inderdaad mooi allemaal, uh, hoe we hier een feestje kunnen maken. We zijn uh, ook al stiekem bezig met om een, uh, een soort rondtour door Tel Aviv te organiseren als we die, die beker gaan pakken. Dus... Een rondtour door Tel Aviv? Ja. En voordat ze weggaan, moeten ze dan ook nog op een leuke manier uitzwaaien. Matthew Reinders was dat van het Dutch Forum... de Nederlandse gemeenschap in Israël. En flitsen van Jong Nederland tegen Jong Rusland... zijn te beluisteren vanaf 7 uur op Radio 1. Al vanaf zes uur zelfs. Um, en dan nog even over de Nederlandse handbalvrouwen. Ze hebben zich geplaatst voor het WK dat in december wordt gehouden in Servië. Nederland won ze juist met 33-21 van Rusland. Terwijl de eerste wedstrijd in Nederland nog met 26-27 werd verloren. De Nederlandse dames dus gaan naar het WK handbal. Dit is Radio 1. Het is half vijf vier is in de Libanese hoofdstad Beirut is een dode gevallen bij protesten tegen de Hezbollah-beweging. Het slachtoffer hoorde bij een groep die bij de Iraanse ambassade wilde demonstreren... tegen de deelname van de pro-Iraanse Hezbollah-beweging aan de burgeroorlog in Syrië. De demonstranten wilden bij de ambassade een zitprotest houden... toen er op hen werd geschoten, melden Veiligheidsgeringen in Beirut... De gouverneur van Istanbul heeft zijn steun uitgesproken voor de demonstranten in de stad. Ik hoor dat jullie een vredige ochtend hebben doorgebracht in het Gezi-park... met gezang van vogels, het zoemen van bijen en de geur van lindenbomen, twitterde hij. Ik zou graag bij jullie zijn. De gouverneur bood bovendien zijn excuses aan voor het harde politieoptreden tijdens de protesten in de stad. Barbara Streisand heeft gisteravond het Vernieuwde Rijksmuseum bezocht. Speciaal voor de Amerikaanse zangeres en actrice bleef het museum langer open zodat ze een privé-rondleiding kon krijgen buiten zicht van het publiek. De 71-jarige Streisand is momenteel in Nederland voor een aantal concerten. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gerrit Hiemstaan. In het hele noorden en westen van het land is het bewolkt. In het oosten en zuiden schijnt de zon. En waar het nu bewolkt is, zal het vanavond ook wel blijven hangen. Zuid-Limburg is een kleine kans op een bui. En vannacht blijft het bewolkt. In de heldere gebieden kunnen enkele mistbanken ontstaan. Het koelt af naar 9 tot 6 graden. En land inwaarts is de wind zwak. In Zuid-Limburg blijft kans op een bui. Morgen begint de dag in de noordwestelijke helft van het land bewolkt. Geleidelijk breekt op de meeste plaatsen de zon door. In Limburg daar houden we kans op een bui. De temperatuur komt morgenmiddag uit op 13 graden aan zee... tot 20 in het oosten van het land. morgen wordt het wat warmer, met temperaturen iets boven de 20 graden. Wel is er vanaf woensdagavond een grotere kans op regen of een bui. Aan B verkeersinformatie: B-verkeersinformatie staan files in Limburg op de A2... vanuit België naar Maastricht, voor Maastricht 2 kilometer. Op de A7 tussen Amsterdam en Horen in beide richtingen... 2 kilometer bij Purmerend, dat komt door wegwerkzaamheden. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Den Haag... bij de Koentenel 2 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag wordt dit weekend aan de weg gewerkt. Tussen de Meren en Woerden staat 4 kilometer. Radio 1, NOS de lijn. Roland Garros, de mannenfinale. Heeft Ferrer zich een beetje kunnen herstellen in de tweede set, Jan? Nou het wel breekkansen net op de service game van Nadal op 3-1 in de tweede set. De eerste set Nadal 6-3, 3-1 dus voor de koning van Roland Garros. Dat maakt hij, haalt hij toch zijn eigen service game binnen 4-1. Dus Ferrer heeft zijn kansen eigenlijk niet weten te benutten. Maakte het wel uh, Nadal enorm lastig in zijn eigen servicebeurt. Pakte vooral de tweede opslag van Nadal goed aan. Nadal die had problemen om die eerste service te slaan. Vandaar dat hij dus een hele lastige eigen servicegame had met kansen voor Ferrer. Maar wist hij dus niet te benutten. Nu serveert David Ferrer en kan Nadal weer aanleggen met zijn voorhand en het punt maken. En is het dus 0-15. Ja, Nadal maakt gewoon ook meer winners. Vooral dus met zijn voorhand. 14 winners ja, oké, voor Ferrer tot nu toe. 23 voor Nadal en die maakt hij zoals altijd natuurlijk vooral met zijn voorhand. Dus Ferrer wordt toch wel in het defensief gedrongen. Hij staat nu dus 015 achter in zijn eigen servicebeurt en 6-3 en 4-1 achter. ...over het album North and South and Little in the Middle. Het is een beetje een eenzijdige dag op uh, Roland garros Ja, er was ook net eventjes wat, uh, wat tumult. Er was wat in de bovenste ring. Ik kon het vanuit mijn radiocommentaarpositie niet helemaal zien... ...wat daar gebeurde in het stadion. Maar Nadal ging eens kijken. Toen ging iedereen staan en iedereen ging eens omkijken. Mensen ook in de onderste ring. De VIP's, hè. Bill Gates schijnt ook aanwezig te zijn. Ik geloof dat hij ook even naar boven keek. Zo, wat is daar aan de hand? Maar het tumult is weer tot rust gekomen. Er wordt getennist. De stand 6-3, 4-1 voor Rafael Nadal. Ja, eenzijdig vind ik het niet echt, omdat Ferrer ja, af en toe fantastische klap in huis heeft. Zoals deze voorend weer die hij maakt. Een inside-out voorrend richting de voorrent van Nadal. Nadal had breekkansen, 15-40. Maar inmiddels dus weer juice in deze game. Ja, Nadal sterker, weet zijn kansen dus wel te pakken. Dat heeft Ferrer eigenlijk nagelaten in deze wedstrijd. Ferrer die, die dus op weg naar de finale geen set heeft verloren. Nu 6-3 en 4-1 achter in deze eindstrijd. De Nederlandse volleyballers wonnen dit weekend twee keer van Japan. Gisteren werd het 3-1 en vandaag kwam daar een 3-0 zege bij. En Nederland gaat nu samen met Finland aan de leiding in de groep van de World League. Lars Geerts praat na met de man die gisteren de meeste punten maakte... en ook vandaag een belangrijke bijdrage had. Wisse Koistra, een uh, succesvol weekend tegen Japan achter de rug in de World League. Ook persoonlijk succesvol weekend voor jou. Gisteren topscorer. Vandaag deed je ook behoorlijk mee om, uh, om de punten. Op een nieuwe positie. Bevalt wel, lijkt mij. Ja, het gaat overal gaat het wel goed. Uh, ja, we hebben besloten uh, naar het bestuur van Niels om dat zo op te vangen intern. Uh, ja, dat gaat heel goed. Uh, ik ben er tevreden mee dat ik het team zo kan helpen op deze, deze manier. En, uh, ja, het, het, het pakt goed uit qua resultaten. Maar het was al een ambitie van je om op, de, op die plaats, op de diagonaal hoofdaanvallen te gaan spelen? Nou, ik heb het in het verleden ook wel gedaan. En dus de switch, oké, okay, dat is nog te doen als je een beetje een achtergrond hebt als diagonaal. Het is niet zo dat ik het nooit heb gedaan. Maar overwegend ben ik de laatste jaren middenblokkeerder geweest. Dus het, is, het was wel een, wat dat betreft een gokje, zeg maar. maar het lijkt wel goed uit te pakken. Ook bij je club? Nou ja, ik, welke club? <laughs> ik heb geen club nog, dus uh, ja, dat uh, moet even kijken. Het is in ieder geval een optie extra, omdat het nu de markt toch erg moeilijk is voor uh, volleyballers, zeker op het midden. Als diagonaal zou je dan iets meer kans maken, misschien maar. Ja, ik maak me nu niet zo druk om, in die zin, omdat ik uh, als het aan het begin van je carrière is, is het frustrerend als je geen club kan vinden. En nu, oké, okay, ik heb geduld. Je weet dat er uiteindelijk wel iets zal komen. Ja, ja, toen ik jong was vond ik het allemaal heel spannend en zo. En ik denk dat er uiteindelijk wel wat gaat komen. Om dan even over de wedstrijd van vandaag. Gisteren wat nerveus begin aan jullie kant. Vandaag wisten jullie wat er zou komen. Je koos voor om, om er hard in te vliegen meteen vanaf het begin. Tactiek? Ja, we, gaan, we waren gisteren niet helemaal uh, warmer voorbereid. Ik weet niet hoe je het wil noemen, maar we begonnen inderdaad uh, vrij zwakjes. Uh, ja, dat was vandaag compleet anders. We hebben de wedstrijd van begin tot eind gecontroleerd. En, uh, ja, dat is ook een tegenstander waar dat eigenlijk tegen moet. En, uh, ja, we hebben een, een spel redelijk goed vastgezet en uh, zelf een erg sterke zijde uitgedraaid Dan krijgen ze het gewoon erg moeilijk. Uh, is het ook moeilijk om om te schakelen? Vorige week uh, was het Canada, totaal andere volleybal. Nu het Aziatische volleybal, was dat het, het verschil? Ja, dat is wel even omschakelen. Ook omdat een boel mensen, een boel spelers van ons daar nog niet echt vaak tegen gespeeld hebben. Omdat we de laatste paar jaar uh, niet heel veel tegenstanders van buiten Europa gehad hebben. Zeker geen Aziatische landen. Is Toch anders volleybal, maar uh, ja, die, die omschakeling, uh, iedereen is daar mentaal wel mee bezig. En zo, dus uh, dat zit er allemaal wel in en dat gaat echt wel komen. Ik merk een, uh, een, een realisme bij het team. Het is de World League, het is het hoogste podium. Um, maar ik sprak net uh, de bondscoach, die zei, ja, de finale ronde is eigenlijk niet een, een, iets wat direct in ons hoofd zit. Toch, als je nu ziet waar je staat na, na twee succesvolle weekenden en kijkt naar de rest van de groep. Uh, is dat een ambitie die je uit zou willen spreken? Ik wil wel naar Argentinië. Ja, daar willen we allemaal heel graag heen. Maar het zwaartepunt deze zomer is het EK. Daar moeten we gewoon een keer weer zien wat hoger te eindigen voor de wereldranking. Zodat we later ook weer wat makkelijker de kwalificatierondes en zo door kunnen komen. Vanwege een hogere positie. Dus in die zin, uh, ja, dit is, uh, dit is de opstap daar naartoe. Uh, vorig zomer hebben we ook een beetje aanloopproblemen gehad. Dus het is ook niet zo dat we de stabiliteit hebben om even te zeggen, ja, we worden hier de eerste. We willen heel graag, we willen heel graag laten zien dat we het kunnen. Uh, ook omdat er soms wel wat sceptisch uh, is in Nederland. Uh, dus uh, ja, wij zullen er alles aan doen om hier zo goed mogelijk te presteren, wedstrijd voor wedstrijd. En of dat dan één, twee of drie is, ja, voor die plekken gaan we. Uh, dat, dat sowieso. Uh, maar ja, dat is dus niet uh, vooraf te voorspellen. Bietse Koostra gisteren en vandaag dus uitblinken bij de Nederlandse volleyballers tegen Japan om de World League. Gaan wij weer naar uh, Roland Garros, de finale tussen Nadal en Vener. Is de tweede set al bijna afgelopen, Jan Holfs? Nou ja, Nadal serveert op 5-1 in die tweede set. 5-1 voor, dus hij heeft de eerste set gewonnen met 6-3. Maar er was net ook weer wat oproer, want er kwam een, een striker met uh, een, een vuurwerk de, de baan op. Allerlei security mensen doken op deze man. Die werd weggedragen met, met dat vuurwerk. Maar er kwam allemaal rook vanaf. Hij is de catacombe ingetrokken waar de spelers normaal uitkomen. Dus hij zal nu ergens bij de kleedkamer van de spelers uh, vast worden gehouden. Deze man, dat kunnen we allemaal niet zien. De, de Franse regie uh, liet dat een beetje buiten beeld. Maar uh, er was nogal wat rook. En uh, ja, er was een, een, een beveiligingsbeambte die stond bij Nadal. Die had iets van, kun je wel verder spelen? Ja, ja, knikte Nadal, gaf die man een hand. En die vond het wel grappig dat dat gebeurde. Is ook niet echt van Hoor, dat geldt ook niet voor Ferrer. Het is nu 15 gelijk in die game, in die servicebeurt voor Rafael Nadal op 5-1. Nadal met zijn tweede service naar de voorhand van Ferrer. Dan een goede return van Ferrer. Maar Nadal kan toch veel pareren hoor, met die dubbelhandige bekkend. Alleen dan een mishit, zoals dat heet. De bal op het frame bij Nadal en 15-30. Dan krijg je weer dat, dat ritueel bij de Spanjaard. Rustig weer een paar keer stuiteren rustig weer. De lijn uh, vegen, schoon vegen. Het greffel uit zijn schoenen tikken. En dan de broek goed doen. En de haren goed doen. en uh, Daar is hij voor bestraft in de partij tegen Djokovic. Dat dat te lang duurde. Kreeg hij een penalty point. Federer heeft daar ook nog wel eens wat over gezegd. Heeft er bij niet Nadal genoemd. Maar hij zegt ja, uh, de geldt de 20 seconden regel. Je moet daar toch uh, als scheidsrechter een beetje op gaan letten. De umpaars doen dat ook bij deze wedstrijd. Nog geen straf geweest. Het gaat allemaal wat sneller bij Nadal. Dus op die 15, 30 stand Staat hij nu toch een dubbele fout? Zal hij dan toch een tikkie ja, toch van slag zijn geweest door dat gebeuren net met dat vuurwerk. 15:40 Dus kan Ferrer weer terugkomen in deze tweede set. Bij die 5-1 achterstand krijg je weer dat ritueel van Adal met de lijn schoonvegen. De laatste All Spanish Final die we hebben gehad. Dat was in 2002. Albert Costa tegen Juan Carlos Ferrero. En Albert Costa won de eerste die we hadden. Dat is al een hele tijd geleden, 1994. Sergio Bruguera tegen Alberto Berzategui 6-3, 7-5, 2-6, 6-1 voor Bruguera. Toen in 1998, Carlos Moya, die hier ook heel wat wedstrijden heeft gespeeld op het gravel van Roland Garros. Tegen ook zo'n gravelspeler, Alex Coretja, die hier ook aanwezig is. En Carlos Moya won. Inmiddels de break terug van Ferrer. Dus blijft hij nog een tikkie in de race in de tweede set. 5-2 Nadal. Al het laatste sportnieuws. Dit is LOS Langs de Lijn.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 In een rock van toen de BEO. Hij is de zanger van de Lighthouse Family. We gaan snel naar Roland Garros. Want het gaat gebeuren voor Nadal, Jan. Ja, hij heeft de tweede set gewonnen met 6-2. Een onbegrijpelijke game van Ferrer op eigen servers. Hij mist een hele eenvoudige voorhand in de, in de tramrails. En dan twee dubbele fouten op rij. En dan, ja, dan voel je iets van, ja, er zijn drie setpoints voor Nadal. En dan heeft hij een voorrent die hij ook veruitslaat. Hele merkwaardige game voor Ferrer. Wat is nu het verhaal? Eigenlijk weet Ferrer ook, na al die wedstrijden die hij heeft gespeeld tegen Rafael Nadal. En de laatste die hij heeft gewonnen tegen Nadal was op het Gravel van Stuttgart. Dat was meteen de eerste wedstrijd die ze tegen elkaar hebben gespeeld. Van de 23 die ze, uh, die ze dus hebben getennis tegen elkaar. En, en Ferrer weet dat, ja, winnen... Drie sets op rij van Nadal in de finale op Roland Gros. Dat is gewoon onmogelijk. Ik, laat, ik ga echt naar de kapper al mijn haren eraf als dat zou gebeuren. Want, uh, dat, dat, dat, en dat weet Ferrer ook. Dus hoe gaat hij nu mentaal om met deze 2-0 achterstand in sets? Dat is de vraag. Kan hij nog de energie uh, bij zichzelf naar boven halen... om echt te gaan knokken in die derde, vierde en misschien vijfde set? Ik denk niet dat het zover gaat komen. Daarvoor is Nadal ook te sterk. Daarvoor heeft hij veel meer wapens in huis dan David Ferrer. Het is 2-0 in sets. Tussen Nadal en Ferrer. 2-0 voor Rafael Nadal. En Jan roept nog een keer. Als Ferrer 3-6 wint, dan gaat bij jou al het haar eraf? Dan gaat bij mij al het haar eraf. oké, hou weer aan. Que te vi. Yeah. en esta noche de tequila pum pum yeah. eres tan sexy eres sexy thing yeah. mis ojos te persiguen so da we in Laila Morena van Sugoro en Magna. De handballers van Volendam pakten vanmiddag de nationale titel. De ploeg was in de derde en beslissende wedstrijd... met 28-24 te sterk voor de Limburg Lions. Het was alweer de zevende landstitel voor Volendam. Richard van der Malen praat na met een van de ervaren Volendammers Tom Schilder. Ja, het wendt nooit, hè, een landstitel. Nee, dit is gewoon uh, weer ja, geweldig natuurlijk. De zevende keer nu. Uh. Ja, super. Het wendt echt niet. Het blijft mooi. En met toch wel een uh, behoorlijk machtsvertoon vandaag. Ja, nou, vorige week hadden we gewoon slecht gespeeld. Uh, hadden we ook uh, goed geanalyseerd. En vandaag hebben we echt uh, ja, veel meer strijdlust uh, zat erin. En ik denk dat we vandaag gewoon echt goed gespeeld hebben. Het verschil werd eigenlijk meteen al in het begin van de wedstrijd gemaakt. Ja, ja we kwamen met vijf man te staan. En toen scoorden we vier keer. Uh, ja, in tijd van twee minuten. En hun uh, scoorden niet. Dus toen hadden we gelijk een gaatje geslagen. En dan, dan speel je gewoon lekker, uh, ja, zit je gelijk lekker in die wedstrijd natuurlijk. Is dit ook het verhaal van wie de langste adem heeft? En zijn jullie dat dan? Of is het toch de routine? Het spelen, heel vaak al van dit soort wedstrijden bij jullie. Geeft dat de doorslag? Wat is het? Nou, ik, ja, ik denk wij hebben natuurlijk een ervaren ploeg. En uh, ja, je ziet gewoon op dit soort momenten dat wij, ja, dan staan we er gewoon uh, met z'n allen als team. En vorige week hadden we, ja, hadden we gewoon een slechte dag. En nu waren we echt van bewust, ja, we moeten vandaag winnen, anders is het gewoon weg. En uh, ja, dan zie je dat wij als, als ploeg gewoon, uh, ja, gewoon echt goed kunnen spelen. En natuurlijk, uh, ervaring werkt daaraan mee. Uh, dat je rustig kunt blijven. Omdat je het natuurlijk al wat, wat vaker mee hebt gemaakt. Zeven titels in tien jaar is Volendam de Nederlandse eredivisie niet eigenlijk helemaal ontgroeid. En zijn jullie doelen niet vooral Europees? Nou, kijk, uh, Lions maakt het erg moeilijk. Uh, ik denk wel dat wij de beste twee ploegen waren dit jaar. Uh, je verliest wel eens uh, uh, ja, een wedstrijd natuurlijk. Dat, je, ja, dat, dat, dat gebeurt ook. Alleen ja, of te ongroeid zijn, uh, dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk, ja, de volgende stap is natuurlijk wel dat je Europees meer, uh, ja, meer uh, gaat uh, winnen, zeg maar. Dat is natuurlijk wel het doel. En dat ga jij ook nog allemaal meemaken, want het is natuurlijk bijzonder zwaar. Je, je bent schilder, staat elke ochtend volgens mij om een uur of zes sta je op die ladder. Vijf dagen in de week, soms twee keer per dag trainen. Ja, dat, uh, nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik uh, moet nog uh, ja, in gesprek, uh, dus uh, we zullen het zien. Maar in principe, uh, zoals het nu gaat, uh, ja, is het wel volthouw in principe dus. Je bent eigenlijk niet weg te denken uit deze ploeg? Nou ja, goed, als je stopt, dan stop je natuurlijk. Hè. Dan komt er weer handen. Je hebt al die titels ook meegemaakt, het vanaf het begin de, de, de club zien groot worden. Ja, inderdaad. Uh, kijk, dat is gewoon mooi dat je, dat je er zo uh, vanaf het begin bij bent en... Ja, dat je had ook natuurlijk nooit kunnen denken dat het succes zo lang zou duren. Maar wat wij hier ja, hebben neergezet is denk ik ook wel ja, echt uniek zeg maar. Dus. Tot slot de open bus straks. Balkoncernen. Of hoe gaat zoiets in Volendam? Nou gaan we met open bus over de dijk. Eh, nou hopen dat er veel mensen staan die ons allemaal toejagen. En dan eh, hebben we er al een ja bij een soort clubgebouw. En eh, dan is het daarna feest. Tot uh, Weet niet hoe laat. Tom Schilder van Volendam in gesprek met Richard van der Maaden. Volendam wint dus het Nederlands kampioenschap bij de handballers. Door een 28-24 overwinning op Limburg Lines. En de Nederlandse handbalvrouwen hebben zich geplaatst voor het WK in december in Servië. Door een 33-21 overwinning op Rusland. Een zeer knappe prestatie. Meerkoper Pelle Rietveld heeft aan de ijs voldaan voor deelname aan de WK. De 27 jarige atleet uit Soetermeer toonde bij wedstrijden... om de Gouden Spijk in Alfa van de Rijn op de 100 meter met 10,98 vormbehoud. Eerder deed hij dat al bij het spierenwerpen en het hoogspringen. En zometeen meer aandacht voor de Gouden Spijk in Alfa aan de Rijn. En verder gaan we ook vooruitkijken naar de wedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Rusland. Die wedstrijd gaat om 6 uur beginnen en is te volgen in Flitsen hier op Radio 1. En natuurlijk zometeen het vervolg van de finale op Roland Garros met Rafael Nadal tegen David Ferrer. Nadal leidt daar met 2-0 in sets. Graag tot zo.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 Nederland 2 vertelt het hele verhaal. Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl. Dit is Radio 1.